1 Uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. In Tel Aviv worden op dit moment de punten bekendgemaakt voor het Eurovisie Songfestival. Nederland staat op dit moment in de top 3 samen met Zweden en Noord-Macedonië. 26 landen hebben vanavond opgetreden tijdens de live-show. Voor Nederland trad Duncan Lawrence op met het nummer Arcade. Bij de boekmakers is hij al weken de grote favoriet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 De Italiaanse rechtspopulistische minister Salvini heeft op het Domplein in Milaan zijn plannen gepresenteerd voor een grote rechtse fractie in het Europees parlement. Salvini's partij Lega vormt daar nu een fractie samen met de PVV, het Front National, de Oostenrijkse FPÖ en het Vlaams Belang. Daar komt in elk geval de Duitse AFD bij en mogelijk sluit na de verkiezingen van komende week ook Fidesz van de Hongaarse premier Orbán zich aan.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 I mean, the stars are beautiful tonight. Yeah. Feel so free, touch the sky, no gravity